4 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De 52 passagiers van een Russisch schip dat vastzit in het ijs van Antarctica... worden waarschijnlijk toch niet de komende uren van boord gehaald. Eerder leek dat nog wel het geval, maar het ijs is te slecht om hen op te halen. De Australische Maritieme Organisatie die de reddingspoging begeleidt... heeft laten weten dat een redding er vandaag niet meer in zit. De passagiers zouden met een helikopter worden gebracht naar een Chinese ijsbreker... en vervolgens naar een Australisch schip dat hen zou varen naar Tasmanië. Nederlandse militairen hebben op Oudjaarsavond... gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Lokale media berichten dat ze hielpen met de bescherming van het bureau in Barber... waar een van de verdachten van de moord op Helmin Wiels vastzit. De kustwacht bevestigt dat militairen wegversperringen hebben geplaatst... op de toegangswegen naar het politiebureau. Fiat legt ruim 2,5 miljard euro op tafel... voor de resterende aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Chrysler... Het Italiaanse concern had al 58,5% van de aandelen Chrysler. De rest was in handen van het gezondheidsfonds van een vakbond. Fiat heeft het moeilijk in Europa, maar Chryslers goede resultaten maken dat verlies meer dan goed. De Fiat-topman wil dat Fiat en Chrysler meer technologische kennis en distributienetwerken met elkaar delen. Beide bedrijven vormen samen het zevende autoconcern ter wereld.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 Contó amigo que llegó de Europa, de la música cubana, allí se baila y se toca, dice que paseando por un boulevard, todo el mundo la bailaba hasta desmayar. Por eso te digo mi hermano, y no cambio de opinión, de la música cubana es la reina del sabor. Pues mi muziek cubana no tiene comparación ¡Claro que sí! Dime si no es verdad verdad si si no es verdad verdad si si no verdad verdad Oye muchacho, si si no es verdad Oye muchacho, dime si no es verdad si ...Kuban. Ibrahim Ferrer... ...die komt beluisteren... ...Susabaya Setoka. Goedemorgen allemaal, zes minuten over vier. Dit is de tweede dag van 2014. Dit is de eerste aflevering van de nacht. Kringt anders in het nieuwe jaar. En dat is dan een uh, uitzending met een speciaal tintje... want je hoort alleen maar wereldmuziek. En is het geen wereldmuziek, dan zijn het toch wereldmuziek-gerelateerde platen die je hoort. En vandaar dat, uh, als je net hebt bent geschakeld... Je de zonnige klanken hoorden van die Cubaan Abraham Ferrer. Ik neem je mee naar Zweden. Je krijgt een Nederlander te beluisteren... en die zingt over een uh, Belgische chansonnier... Kostiga gränder, sotiga tak Hundar som parar sig, fylla och brak Kjärringar slås visken, fisken het hojt är jämt Och med pannan stött mot sin bij vid disken Sover lill Paulus el een huis spel een, een song, zong, een, een, een chansong Om just honom, just honom, just honom Och många miljoner meer, dat hij is. Som en snurra som snurrar och stannar Och sen aldrig rör sig mer Trasiga vagnar på trasiga spår Svarta ruiner från svarta år Jag blundar och Genas hör jag taktfasta vrol Och jag ser en förkomlad bild Av soldaten som drunknade i stål Och i Antwerpen susar dragspelen som En, en chanson. Jost homom, jost homom, just homom, just just en nog er miljoenen meer. Dat hij is zo'n snorren, soms snorren we stammeren en dan aldrig röer zij meer. Bakkeren minuscule, kaal Genever, Genever En hesa skratt Het doftar frituur En rosor Frond Ryddubeck En i gränderna Fladdrar Huren, trosor Frond slaka kläder streck En Antwerpen Susar het dragen strong Oh just hang, henne, just henne, just Among henne. a million and free But none, some snarums snurra, som snarerostamare sen alltid grör sig mer. omkringo tänker att allting är ingenting porta e musicanten som för här fanns och porta e också tigare tanten som bodde ingenstans och jagn för pinsus Just hemel, just hemel, en een paar miljoen meer. Dat me zo'n snurrass, zo'n snurrass, dan maar roept, en meer. Uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeden Begin het leren van Latijn Tango van de lyciesten die hun jeugd eraan verkwisten En die dokteren aanlisten om dan komen aan die pijn Tango die strenge ouders laden op de smalle schouders Van hun keesjes die de houders van het roer der toekomst zijn Rosa, rosa, rosa, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa rum, rosis, rosis. Tango van de knappe floppen Die met bukkels op hun koppen Hun gebrek aan ziel verkopen Als de besten van de klas Tango van de slappe kezen Die geen letter kunnen lezen Maar straks dokter moeten wezen Omdat papa dat nooit was Tango die ik niet meer leerde Daar ik toen al beleerde En verbuigingen begeerde Van mijn nichtje Rosa, Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa Rosa rosis, Tango van het zoete dwalen, pink aan pink door liefdesdalen. Zo betrapte vele malen, ons de zwart rok in het gras. Tango van de natte gaarde, waar ik in de plassen staarde. Een genadeloos ontwaarde, dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het planzoen, waarin in het rosarium in het groen. Mijn nichtje bij een korte zoen, al bloosde als in Rosa, rozaas. Rosa, Rosa, Rosam, rose rose rose rose rose Rosas, Rosarum, Rosis. rosis, Tango van het kantjes lopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, alle soriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst wijzen, op vol bepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in latere tijd ontdekt dat in volwassenheid in roze doornen dragen kan.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 Maar 13 en ons manden 94. One, to three, scream for this nightmare on down Street. My jungle fever will cause big panic and Wall Street. Elite superiors, starship troopers. We save humanity without too many bloopers. be doo up your ass. I'm no devil like Paz. I'm a godfather slammer. I was built to last. From the old dawn, I'm living in reality. Eight millimeter Hollywood, and insanity. It's a money trade. Heading back to the future. The dream is mad too, but it's cast away like Martin Luther. The good, the bad, the ugly. They're all in the business. No secret of my success. I'm the last witness. Quote, the this script is known and already written I told you, go out, cause you have been bitten by a crocodile. deny you? you're sick like eight. the one and only Terminator. I see you later. and jane go insane in your brain like Planck than McLean. the hunt for red october four days in september you will remember the team else we stick together like the fellowship of the ring rumble in the jungle jingle bells will go ding always the true main show like serpico i fly like the crow or birdie harry yakko birdie <laughs> y hay que darse el gusto total. Nou, ja daar zijn we heb Ik had de verkeerde schuif opengetrokken. Je had kunnen luisteren naar, de, uh, gezel, naar een gezelschap dat afkomstig is uit uh, België. Zij noemen zich Cortita El Pai en El Junta Cardaveres Het noemen dat ze speelden. had je ook tango-muziek en die kwam dan ook uit België. Maar in dit geval was het Jacques Brel die je kon luisteren. Jacques Brel met de Nederlandstalige versie van Rosa en Cornelis Vreeswijk. Die zong vervolgens uh, over Jacques Brel in het liedje Blues voor. De Jacques Brel, maar dat deed hij dan in het Zweeds. Goedemorgen, welkom allemaal hier bij de Nacht in de Anders Vader op Radio 1. Dit is Yusuf Latif. Je hem dan op de tenoor maar we speelt nog, uh, ja, nou, honderd is wel overdreven... maar tientallen andere instrumenten, met name blaasinstrumenten. Uh, je wordt hem hier op de tenoor maar Daarna speelt hij uh, fluit, hobo, clarinet, bamboefluit... en een uh, uh, tal van andere vreemde instrumenten uit de wereld uh, van de wereldmuziek. Je hoorde Youssef Latif, die uh, daags voor kerstmis op 93-jarige leeftijd uh, is overleden... En, ja, de man is tot uh, op die hoge leeftijd uh, nog actief gebleven... zowel op het podium als in de studio's voor het maken van opnames. Niet alleen dat hij muziceerde en uh, muziekinstrumenten bespeelde... hij was ook nog uh, docent. En hij produceerde ook her en der de nodige plaatopname Youssef Latif. Daar zijn ze weer. Ah, daar zijn ze weer, de Chieftains uit Ierland. Met de zusjes The Secret Sisters. Ditje van Peggy Gordon. Precies 61 jaar geleden dat Hank Williams overleed, country icoon. En hier hoorde je hem met het nummer Hey Good Looking. 29 jaar oud was hij toen hij overleed aan de gevolgen van een overdosis aan morfine en alcohol. En voor Hank Williams andere Amerikaans spul. de Secret Sisters, Begeleid door de Ierse mannen van de Sheeptains In het liedje Peggy Gordon. Mm. De routekaart van de nacht ging anders, die brengt ons nu bij de noorden van dan ja. kom er in de kopper Jem. Voer dan kom er in de kopper Jem. Dans krenkelt haar wend in het de troon op Jem. San kom er in de kopper Jem. San kom er in de kopper Jem. Son, kom er in de kopper Jem. Voor akker, als een bijmode hjem en leggen zich, zo komt er een koper hjem. Vordan komt er schilphalder hjem. Vordan komt er schilphalder hjem. Jodis koper en een hals, zo wordt het borte in zijn schal. Zo komt er schilphalder hjem. komt er Schimpan de jem. Voor akko rapsom bij mooie jem maar liggen zij. En kom mij te marker jem. kommer kom marker jem. Eén en zie ander draai wij. Zon kom er mij te marker Deg, kommer mig den marken, för akor allt som dig måde jäm och lägge sig. Och så kommer mig den marken, på den kommer kanur igen, ordan kommer kängur igen. Jo det ihopp i om på rätt till lomma till amor, och sån kommer kanur jem. Zon, kom er kenguruh erin. Zon, kom er kenguruh erin. Voor akkuraat, soms moet je in je hemmelt enen zijn. En zon, kom er kenguruh erin. Werdan komt er strandkabbers in? Werdan komt er strandkabbers in? Die zijn vocht met dat wat trengt voor om te gaan zitten de sengs. Sonn kommer strandkrabben hem. Sonn kommer strandkrabben hjem. Sonn kommer strandkrabben hem. För också rat som dig må de hem och lägga sig, och son kommer strandkrabben hem. Hurdan kommer myggen igen? Hurdan kommer myggen igen? Hij bara hej på dig zo så jij. Son kommer myggen kommer myggen myggen Voor jem, zij. En hij komt uit Noorwegen, deze Ott Boretsen. En Björk, die komt uit... Ja, dat ga ik niet nog een keer vertellen. So, rain, bro, Yo me la escapé una vez Pero por poco y me atrapa La muerte no enseña al cobre Tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones. Uno va en estucha. Cucutu, ticitaca, De R canica, calaca, débiles y poderosos. De morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin. En petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno, para. Tu cutiquizaca, que recanija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables susurreros, chupan como garrapatas. Para que sus hijos coman aunque no they are Mientras, muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. No es lo mismo güey que vaca ay, ay, ay, ay. La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones con esto del mini Cuttu cutti kitaka, que recanija Si tú conoces al diablo, ruégale que no se ingratos pa que el costo de la vida se nos ponga más. Tu kutukutikita De rega acá la ca y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca tiene prometiendo mucho pero dará pura Tu kutukutikita En zij heeft de bijnaam, de stem van Mexico. Je hoort de zangeres Amparo Ochoa, die al lang niet meer leeft trouwens. Ze leefde van 1946 tot 1994. En deze stem van Mexico, La Calaca, is wat ze zong. En daarvoor een andere stem die wel nog steeds uh, gelukkig onder onze is... Uh, de uit ijsland afkomstig Schabjörg Bokuro. En dat is te vinden op een cd die een aantal jaren geleden uitkwam, 2004 alweer. En het bijzondere van die cd is dat daar uh, gebruik wordt gemaakt van uh, één instrument. De menselijke stem, ja... En uh, niet alleen Björk krijg je het hoor... maar uh, wat je zelf hebt al kunnen waarnemen... er zijn tal van uh, andere stemmen. Een koor is daarbij aanwezig. Medula, dat is de titel van dat album... dat in 2004 verscheen van Björk. Mm. En dit wordt de blues. Hij begeleidt zichzelf op een akoestische gitaar. Hij zingt Tupelo. Of zingt... Hm. tussenvorm. Johnny Hooker. Read really about the blues. I'm going go. Little country town. Said, way back in the east. To below, Mississippi. the rain in. Mijn jas, dan noem een paar hausen, niets voorbeuk, mijn tas en mijn verstand. Die foto van o oh, en honderd andere dingen, die ik niet meer kost, veel, het leeboete hand. Of het verdween, of het bleef weer is liggen, vond ik niet meer terug en dan doe ik maar dan. Waar ik in die joren soms ineens ben verloren, Gewoon omdat ik te vuur had, dan ga ik weer zat. Maar wat ik niet begreep, dat het ooit ik kon gebeuren, toen ging de gee weg zonder afscheid zo weer. En toen in ineens de we er eens gingen moeilijk, toen we de weg, die kwamen haar die De heilige Antonius, de moze dwerg, is goed mee terecht, beste vrienden met de dag. Soms is het beter iets moois te verliezen, beter verliezen dan had je nooit het nooit hebt gehad. Vanaf vandaag heb je niks meer te vrezen, vanaf vandaag ben ik voortaan. Het nederige is iets moois te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. Nee, nee, nee.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 Welkanti, violist Itzhak Perlman, geliefd en bewonderd met name in klassieke kringen... maar hij heeft ook een bijzonder album gemaakt met de melodieën die voortkomen uit zijn eigen omgeving in Israël. Hier begeleid door muzikale vrienden van de Kretsmer Conservatory Band, Alle Brida, wat je hoorde. Uit Amerika hoorde je Rowan Herzen, Heilige Antonius en John Lee Hoeken bezong Tupelo... Oud kreeg je hem verder niet meer. Deze nacht klinkt anders in 1929. Bessie Smith, nobody knows you when you're down and out. En dit komt uit Galicië. Tot aan het nieuws hier bij De Nacht Klinkt Anders.